Fair. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Femke Wolthuis met het NOS journaal. Minister Schults van Verkeer wil de maximumsnelheid niet weer... Verlaten. Dus ik open de openbare vergadering gemeenteraad debat. En het is vandaag 5 november, als ik goed ben geïnformeerd... U luistert niet alleen via het internet... maar CFM heeft mij bericht dat zij weer state of the art zijn... dus via de ether en ook het kanaal... en anderszins uw pogen te bereiken. En dat is goed, want we zitten hier uiteindelijk voor u... inwoners, belangstellende bedrijven. En zeker op een avond als deze... waarin we een belangrijk onderwerp te behandelen hebben. Daarmee is de opening wat mij betreft geweest... En dan gaan wij naar het vaststellen van de agenda? Ik kijk even rond. Zijn er voorstellen tot wijziging van de agenda? Ik zie geen vingers omhoog gaan. Dat betekent dat ik de agenda zo vaststel. De gevier... ja, ja. Uh, agenda zo vaststel. Met die uh, suggestie dat het praktisch lijkt om de punten 3 en 3a, 3 is de programmabegroting. En 3a is de memorie van antwoord voor de begroting 2014 gezamenlijk te behandelen. Daar zit zoveel samenhang in. En uw flexibiliteit kennende zal dat geen probleem zijn. En anders roept u mijn hulp in. Daarmee is de agenda vastgesteld. En gaan wij door naar agendapunt 3 en 3a. Zijn de, de programma begroting 2014 en meer jaren 2015-2017. Als mede de nadien opgestelde memorie van Antwoord voor de begroting 2014. Ik heb mij zo voorgesteld, en als het goed is bent u daar ook over geïnformeerd... dat de algemene beschouwingen van de partijen ongeveer per partij een achthonderd minuten mogen duren. Korter mag ook, maar veel langer. Dan uh, zult u mij aan uw zijde treffen om u te helpen binnen die tijd te blijven. Uh, daarna geeft het college een reactie... En vervolgens gaan wij uh, debatteren. En uh, mijn gedachte is dat ik dan afhankelijk van wat er wordt gesteld. Maar ik vermoed dat er een drietal uh, hoofdpunten zijn. Dat we die hoofdpunten even apart benoemen. En per onderwerp punt bespreken in debat. En aansluiten nog kijken wat resteert nog. Dat zou een, denk ik een, een pragmatische aanpak zijn. Maar nogmaals voordat ik daar aan toe kom. Kom ik weer bij u op de lijn. Om te kijken of u die visie nog steeds deelt. Dan... Beginnen wij met de algemene beschouwingen. En de traditie leert hier dat dat in een bepaalde volgorde gaat, zijnde in omvang van partij, oftewel de meeste stemmen en niet zozeer de meeste raadzetels. En de eerste partij die het spits mag afbijten straks is de VVD. Ik vermoed dat dat mevrouw Vrij is. En voordat ik haar daartoe uitnodig, kijk ik naar het uh, spreekgestoelte wat er is neergezet. Dat mag. Dat is een voorrecht waar u gebruik van mag maken. Het is geen verplichting, maar het is een keuzemodel. Dus wij proberen u het leven zo makkelijk mogelijk te maken in dat soort dingen. Mevrouw Vrij, de raad en de luisteraars hangen aan uw lippen. En dat laatste, mocht ik dat vergeten, geldt voor iedere andere spreker ook. de lippen aan? Dames en heren, goedenavond. De VVD beleeft vandaag een primeur. Het is de eerste begrotingsbehandeling van wethouder Geurensson als wethouder van Financiën. Mevrouw Vrij, ik ga u even onderbreken. Mijn zorg is, is het achterin de zaal verstaanbaar? Ja? Misschien kunt u iets meer in de microfoon iets, uh, ja. harder te ja, dank u wel. praten. Nou, voor degenen die het niet hebben verstaan. Ik uh, begon eigenlijk met een, uh, een groet. En een beschrijving van de primeur dat wethouder Girlson vandaag haar eerste begrotingsbehandeling uh, heeft. En het is haar gelukt om een begroting te presenteren die goed in elkaar steekt. Dat is in het bijzonder in deze tijd een compliment waard. Niet alleen aan haar, maar ook aan het college en de organisatie. Helaas staat een sluitende en reële begroting... niet gelijk aan een rooskleurige financiële situatie. Daarom worden in de begroting ook maatregelen genomen... om de financiën beter op orde te krijgen. Zoals ik bij de behandeling van de voorjaarsnota ook aangaf... is de verhouding twee derde bezuinigen, één derde inkomsten verhogen... niet onredelijk... Ondanks deze afspraak hecht de VVD eraan de lasten voor de burgers hier in Zandvoort zo laag mogelijk te houden. In vergelijking met het gemiddelde in onze regio zijn de woonlasten hier beduidend later, lager. En het is zaak dat ook zo te houden. Om dat zo te houden en om Zandvoort voor zowel bewoners als toeristen aantrekkelijk te houden... en nog aantrekkelijker te maken, is er werk aan de winkel. Er zullen in 2014 ongetwijfeld weer de nodige uitdagingen op ons afkomen. Maar evengoed zullen er zich ook kansen voordoen. Uit een rapport van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, dat vorige week verscheen... blijkt dat er naar verwachting 16 miljoen buitenlandse toeristen ons land zullen bezoeken in 2025... Dat is een groei van 30% ten opzichte van het aantal bezoekers die Nederland vorig jaar aandeden. Deze toeristen zullen 12,4 miljard euro uitgeven ten opzichte van 7,3 miljard in 2012. Ook leidt deze toename tot een groei in werkgelegenheid. Zandvoort is een toeristisch dorp. Het welbevinden van Zandvoort is afhankelijk van het toerisme... U begrijpt het, dames en heren. Het is zaak om een deel van deze groei te pakken. Al die nieuwe toeristen naar Zandvoort te leiden. Zandvoort is een parel in de duinen, een parel aan zee. Dat wil echter niet zeggen dat er geen ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die kunnen leiden tot een toename van het toerisme, ook in Zandvoort. Er is al een stap in de goede richting gezet... door overnachtingen op het strand en de camperplaatsen mogelijk te maken. Maar er kan nog zoveel meer... Zo zou de VVD graag zien dat er een opgewaardeerde ingang... naar de Amsterdamse waterleidingduinen komt, bij parkeerterrein De Zuid. Ook op het strand zou er meer ruimte moeten komen voor nieuwe ontwikkelingen... zoals wellness en sport. En wat dacht u van een aanleidstijger voor boten en waterscooters... of een grote speeltuin op het Van Venema Plein? Allemaal zaken die Zandvoort aantrekkelijker maken. Niet alleen voor de toerist, maar ook voor de bewoners. Het stimuleren van het toerisme heeft namelijk niet alleen effect op de toerist, maar ook op de bewoners. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoger voorzieningenniveau en evenementen die ook voor bewoners aantrekkelijk zijn. Maar het gaat met name ook om werkgelegenheid. Een groot deel van de banen in Zandvoort heeft ook te maken met het toerisme. En om deze reden, onder meer, wil de VVD de subsidie voor de VVV dan ook in stand laten. Andersom zijn er voorzieningen die voor inwoners zijn, maar, van maar waarvan bezoekers ook profiteren. Denk hierbij aan openbare ruimte en kunst. De VVD vindt dat daar waar kunst door de overheid wordt gefinancierd, deze ook zichtbaar moet zijn in de openbare ruimte. Zo ontstaat synergie. Daarnaast zijn er voorzieningen die met name voor de inwoners verantwoord zijn. Gebouwde krocht is hier een voorbeeld van. En hoewel er een aanzienlijk bedrag voor de verbouwing van de krocht... gereserveerd staat, ruim 1,4 miljoen... is de VVD op dit moment tegen een grootschalige verbouwing van de krocht. We kunnen het ons niet veroorloven om 1,4 miljoen in een verbouwing te steken. Daarnaast vraag ik me af of een verbouwing van die omvang nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat de evenementen in de krocht... niet gezelliger zullen worden als een en ander verbouwd wordt... Bovendien biedt het LDC ook genoeg ruimte... als men een voorkeur voor een nieuwerwetse ruimte heeft. Ik ben me ervan bewust dat de gebruikers van het LDC... en dan met name die van de blauwe tram... nu niet allemaal tevreden zijn. De VVD is voor een beter gebruik van gebouwen. Als een kleine investering, bijvoorbeeld door een herschikking van de ruimte... leidt tot een grotere mate van tevredenheid... staat de VVD hier positief tegenover... Ik zeg wel bewust kleine investering. De gemeente heeft simpelweg geen geld voor grote investeringen. En bovendien is de VVD van mening dat de uitstraling van het LDC, het gehele gebied, zal verbeteren als dit eenmaal gereed is. In dit verband noem ik ook de bibliotheek. De voorgestelde bezuiniging, die in eerste instantie ziet op de collectie in de openingstijden, is gerechtvaardigd in het licht van het aantal leden en de kosten voor de gemeenschap. Een andere opvallende maatregel in de begroting, die u vast niet zal zijn ontgaan, is het Zandvoortsmuseum. Hoewel een museum met name voor bezoekers bestemd is, hebben veel inwoners van Zandvoort ideeën over het museum. Deze ideeën gaan al jaren in de ronde, zonder dat dit heeft geleid tot een wezenlijke verandering. Het onderbrengen van de collectie Attema, onderdeel worden van het Rijksmuseum... een tentoonstelling over Toon Hermans... het onderbrengen van de cultuurhistorische verenigingen... of het starten van een restaurant zijn hier voorbeelden van. Naar de mening van de VVD is een volgende stap nu noodzakelijk geworden. De VVD ziet het museum niet als kerntaak... en vindt dan ook dat er geen gemeentelijke capaciteit voor ingezet moet worden... De inzet van de anderhalve FTVE voor dit museum is niet gerechtvaardigd... ook gelet op het aantal bezoekers. De VVD neemt erhalve afstand van het gemeentelijk museum... maar nog niet per se van het gebouw. Voor de VVD is primair van belang dat er een bestemming komt... dat het gebouw goed gebruikt wordt. Zandvoort heeft immers geen behoefte aan nog een leegstaand pand. Initiatieven die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden... zullen dan ook toegejuicht worden... Nu het onderwerp van de verkoop van gebouwen geraakt wordt... wil ik ook de verkoop van de brandweerkazerne noemen. De VVD is voorstander van de verkoop van dit gebouw... aan de veiligheidsregio Kennemerland. De voornaamste reden is om de schuldenlast terug te brengen... hetgeen ook in de voorliggende begroting de nodige aandacht krijgt. Naar mijn mening is dit terecht. Ik kan me wat dat betreft aansluiten bij de woorden van Halbe Zeilstra tijdens zijn algemene beschouwingen vorige maand... Wie schuld op schuld stapelt, komt uiteindelijk in de schuldsanering terecht. Dat wil ik thuis niet en dat wil ik niet voor Nederland. We zullen die schuld dus moeten aanpakken en dat wordt een lange, moeizame weg. Het terugbrengen van de schuldenlast is niet de enige uitdaging die op ons afkomt. De gemeente Zandvoort krijgt nieuwe taken op het terrein van werk, jeugd en zorg. Bij de overheveling van deze taken naar de gemeente wordt een zogenoemde efficiency toegepast. Dat komt er eigenlijk op neer dat de gemeente minimaal hetzelfde werk mag doen, maar voor minder geld. De gemeente als goedkope uitvoeringsorganisatie? Ik vraag het me af. Door een aantal zaken is dit namelijk nogal lastig. In de eerste plaats zijn er in het sociale domein nogal wat zogenoemde open einde regelingen... Aanvragers hebben recht op de door hen gevraagde voorziening... ook als het door het Rijk verstrekte geld op is. Ten tweede heeft de gemeente niet altijd de instrumenten in handen... om nadere regels te stellen. Een voorbeeld is het collectief vervoer. De VVD vindt dat deze voorziening beschikbaar moet zijn... voor mensen die dat echt nodig hebben. Maar er zijn wel grenzen. Om misbruik tegen te gaan, vindt de VVD... dat er best een maximum aan het aantal kilometers gesteld mag worden en dat voor korte afstanden de belbus gebruikt kan worden. Dit schijnt de gemeente echter niet zelf te kunnen regelen... en dat is voor de VVD lastig om te verkroppen. Ten derde maakt de demografie van Zandvoort dat er... in vergelijking met ons omringende gemeente... een groter beroep op de voorzieningen in het sociale domein wordt gedaan. En tot slot, Zandvoort is een kleine gemeente. De capaciteit om al die nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein op te vangen is beperkt... Daarom vindt de VVD het ook een goede zaak dat de samenwerking met Haarlem wordt gezocht. Ik zei het al eerder: al met al wordt 2014 een uitdagend jaar, een jaar waarin de economische crisis nog zal voortduren, maar ook een jaar waarin er weer veel kansen zijn om Zandvoort nog mooier te maken. Die uitdagingen die kan de VVD aan. De kansen zal de VVD benutten. U ook? Dank u wel, mevrouw Vrij. Dan is nu de microfoon aan meneer Simons van de Autopartij Zandvoort. Dank u, voorzitter... Leden van de raad en college, als mede de overige aanwezigen en de luisteraars thuis uiteraard. De programbegroting 2014 van de gemeente Zandvoort ligt ter besluitvorming voor. De gevolgen van de bezuinigingen sinds de begroting van 2012 beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen. Bezuinigingen volgens de door onze partij bekritiseerde kaasschaafmethode raken alle lagen van onze samenleving. En dat is in onze beleving niet wenselijk en niet te verantwoorden. Voorzieningen waarvan, waarvoor jarenlang is gestreden... worden steeds verder uitgehold en of volledig wegbezuinigd. Zaken die we niet zouden moeten willen... OPZ vindt het dan ook een verwerpelijk beleid... En of het niet genoeg is, worden in de voorliggende begroting nog verdergaande bezuinigingen voorgesteld. Hier duizend euro, daar 10000 euro. Om bij elkaar een gat van 683.000 euro voor 2014 te dichten. Weliswaar ontstaan veel noodzakelijk ingrepen doordat het Rijk ons kort op onze uitkeringen via het gemeentefonds. Maar opzet is van mening dat we als gemeente een eigen... ...verantwoordelijkheid hebben... ...hoe daarmee om te gaan. Indien we daarmee in aanmerking nemen... ...dat uit een in 2012 gehouden... ...stresstest blijkt... ...dat onze gemeente... ...4,5 miljoen meer uitgeeft... ...dan vergelijkbare gemeenten... ...dan liggen in de desbetreffende... ...beleidsvelden de eerste mogelijkheden... ...voor bezuiniging. Zou je denken. Opvallend bij de voorliggende... begroting is echter dat... Wederom flinke bezuinigingen worden voorgesteld in het sociale domein. Mijn voorgaande collega die sprak er al over, heel veel besloten in dat veld. Terwijl de grotere uitgaven van de stresstest -stress in andere beleidsvelden liggen, juist in het sociale domein, worden de meest kwetsbare groepen van onze samenleving getroffen. Neem als een sprekend voorbeeld de recent uitgegeven WMO-krant editie 2013... en vergelijk die met de krant van 2008. De krant van 2008 telt maar liefst 32 pagina's. En die van 2013 slechts 8. Niet dat het in het volume zit, maar toch. Het fors verbindende aantal pagina's laat duidelijk zien... hoe ingrijpend de voorzieningen in vijf jaar zijn uitgekleed de slogan voor 2018 was samen zorgen dat iedereen mee kan doen en die van 2013 is samen doen we het zelf gemikt wordt nu op de zelfredzaamheid van mensen die van speciale zorg of hulpverlening afhankelijk zijn we streven dat volgens Open alleen maar is gericht op kostenbesparingen en niet op het handhaven van de kwaliteit. Naar onze mening een afkeurenswaardig streven. Voorzitter. Vervolgens wordt bij de dekkingsvoorstellen voorgesteld... om het Zandvoorts Museum te sluiten en te verkopen. Als mede omgebouwde krocht te verkopen. Voorstellen die de fractie van OPZ niet begrijpt... en zeker niet ondersteunt. Want het verkopen van bezittingen los geen structurele begrotingstekorten op. Het oplossen daarvan... dient naar onze mening te worden gezocht... in het besparen op... één of twee grote posten... van onze begroting. En niet in de uitverkoop... van ons tafelzilver. Juist in gebouwen als... het Zandvoorts Museum... en gebouw De Krocht... vinden verenigingen uit Zandvoort... hun domicilie... en worden onze inwoners de broodnodige ontspanning geboden. Overigens begrijpt overzet de samenhang niet tussen... de tekst van paragraaf 41 met betrekking tot recreatie en toerisme... op pagina 42 van de begroting... en de beoogde verkopen. Die samenhang, voorzitter, die begrijpen wij niet. Enerzijds wordt hier namelijk de samenwerking tussen lokale partijen zoals VVV Zandvoort, het Zandvoortmuseum... kunstenaars, ondernemers, bewoners en bezoekers benadrukt. En anderzijds worden bezittingen die daar een rol in spelen... ter verkoop in de etalage gezet. Voorzitter, ons buitengewoon raadslid Lieselette, Lieselotte Jong... voormalig conservator van het Bonifante Museum in Maastricht heeft over dit onderwerp een kerndachtige ingezonde brief doen plaatsen... in de Zandvoortse krant van 31 oktober... die naadla, naadloos de mening van OBZ weergeeft. Ik citeer. Hoezo zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort dreigt een loze kreet te worden. Meer karakteristieke gebouwen die voor het beeld en de beleving van ons dorp essentieel en onvervangbaar zijn... zullen verdwijnen. Het gemeenschapshuis is al gesloopt. De watertoren zo markant herkennisteken... ook en zeker vanaf het strand gezien... brok het af voor onze ogen. Theater de Krocht en het Stanford Museum... staan in de begroting 2014 genomineerd om gesloten te worden. Wat volgt? De voormalige Maria -school, het ontbreekt in Zandvoort aan een heldere visie. Het kan toch niet zo zijn dat bezuinigingen... gelijkstaan aan lastenbezwaring voor de burger... en het schrappen van allerlei voorzieningen op maatschappelijk en cultureel gebied. In het geval van het Zandvoort Museum... kan sluiting ook verkoop van het gebouw en de collectie betekenen. Dit is culturele kaalslag... Zo haal je het cement uit de samenleving... en ontneem je de bewoners de mogelijkheid om zich te identificeren met hun plek. Er kunnen geen verhalen meer over worden verteld. Als de gemeente Zandvoort haar ambitie van jij rond toerisme waar wil maken... is het Zandvoort Museum onontbeerlijk. Dan kan het museum niet alleen zijn betekenis van plek voor kunst en cultuur behouden... maar ook een economische waarde krijgen. Het trieste van de sluiting van het Stamford Museum is dat de beoogde kostenbesparing waanzinnig lager sluitvullen, omdat sommige kosten die aan het museum worden toegerekend, bijvoorbeeld een deel van de loonkosten, laten we maar zeggen over het kosten... op de gemeentelijke begroting blijven drukken. Alles van waarde is weerloos. Dicht de Luceberg al. Als we niet opletten verliest Zandvoort per aan zee zijn glans. Tot zover het citaat van Lieselotte Jong uit de Zandvoortse krant... dat naar mijn mening geen nadere toelichting behoeft. Aangezien het standpunt van OPZ fundamenteel afwijkt van de lijn... die de coalitiepartijen en het college tot nu toe hebben gevolgd... zullen wij om redenen als hiervoor verteld en uiteengezet en net zoals bij de voorheidsnoort eens gebeurd... de begroting van 2014 onze goedkeuring onthouden. Eenvoudig omdat wij daarin het daarin opgenomen begeleid, het beleid... met ons onders, niet onderschrijven... en daarvoor geen verantwoordelijkheid wensen te nemen. Voorzitter, tenslotte. Wil onze fractie zich uitspreken over de recent gepubliceerde... MKB-ranglijst 2013? Onze gemeente is notabene van plaats 7 naar plaats 51 geduikeld. Van 53 gemeenten in Noord-Holland, dus op twee naar de laagste plaats. Dit onderzoek richt zich op de vier pijlers... de tevredenheid van de ondernemers... het imago van de gemeente... de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid... en tenslotte de beoordeling van de ondernemers... op de prijs-kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten. Het is zorgelijk te constateren dat onze eigen ondernemers... en die uit de regio... het gemeentelijke klimaat in Van Zandvoort... zo negatief beoordelen. OPZ vertrouwt erop dat de ambtelijke organisatie... en het college van burgemeester en wethouders... deze signalen ter harte zullen nemen... en het rapport grondig zullen bestuderen... Wij spreken dan ook de wens uit dat er volgend jaar een betere beoordeling valt te constateren. Onze fractie zal zich daar zeker voor inspannen. Dank voor uw aandacht namens de fractie van de oudere partij Zandvoort. Dank u wel meneer Simons. Dan is aansluitend het woord aan het christendemocratisch appel in de persoon van meneer De Rode. Goedenavond. burgemeester, wethouder en collega raadsleden. Na de behandeling van de voorjaarsnota 2013 met daarin de voornemens van het college... ligt er nu de begroting van 2014 voor ons. De laatste van deze raadsperiode. Hierin staat het beleid voor de komende jaren. Bij de voorjaarsnota heeft de fractie van het CDA Zandvoort een motie ingediend... Deze motie werd aangenomen door de gemeenteraad... waarin het college van BNW werd opgeroepen om de lasten van de bewoners van Zandvoort... kijkend naar het totaalpakket aan belastingen, heffingen en andere kosten zo laag mogelijk te houden. Alle reserves en voorzieningen tegen het licht te houden in het kader van de huidige financiële situatie... en zodanig in te zetten dat enerzijds voldoende dekking aanwezig blijft en anderzijds eventueel extra middelen kunnen worden ingezet... voor het in evenwicht brengen van begroting en meerjarenraming. Extra aandacht te geven aan en maatregelen te treffen... voor personen en gezinnen die onder de armoedegrens komen... en waarvoor extra voorzieningen geregeld dienen te worden. Hiervoor dient een plan van aanpak gemaakt te worden... en dient in contact met Voedselbank, kerken en andere organisaties... welke zich hiermee bezighouden voor in te zetten. Hiervoor dient budget gereserveerd te worden. Het CDA kiest niet voor een lastenverzwaring van de Zandvoortse burger, maar zoekt de sparingen in beleid en door slimmer om te gaan met het beschikbare geld. Het college is er in deze begroting geslaagd de lasten niet te verhogen. Het CDA Zandvoort wil het college meegeven dat de stille reserves met een maatschappelijke functie, die niet op korte termijn materieel te maken zijn, niet mee te rekenen in het weerstandsvermogen. Ook vindt het CDA dat er nog steeds een plan van aanpak moet komen voor personen en gezinnen die onder de armoedegrens dreigen te komen of inmiddels al zitten. Het CDA Zandvoort heeft grote moeite met de wijze waarop de bezuinigingen zijn gerealiseerd op de huishoudelijke hulp. Het CDA heeft de, bij de behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad nog gewaarschuwd. Ook omdat dit haak staat op ons coalitieakkoord... waarin de zwakkeren in de samenleving zoveel mogelijk te ontzien. Het CDA moet helaas constateren dat we gelijk hebben gekregen... en dat het plan van aanpak van het college niet haalbaar bleek te zijn. Het CDA is voorstander van maximaal faciliteren en de bijdrage naar draagkracht. Hierbij hoort een andere aanpak dan het college heeft voorgesteld. Het CDA ziet graag een andere aanpak op dit gebied... waarbij de kanteling van de WMO op een efficiënte en socialere wijze ingevoerd wordt. De blauwe tram. In het voorjaar van 2012 heeft het CDA een initiatiefraadsvoorstel ingediend... over de situatie in de blauwe tram. In juni 2013 heeft er een discussie plaatsgevonden in de gemeenteraad over deze locatie. Het CDA maakt zich nog steeds grote zorgen over deze multifunctionele ruimte en we moeten nog steeds constateren dat deze ruimte niet een optimale locatie is voor het Zandvoortse ver verenigingsleven. Het CDA heeft na de te teleurstellend verlopende vergadering van juni 2013, waarin een aantal scenario's werden gepresenteerd, het voortouw genomen om te horen wat er onder de verenigingen leeft en of we tot een oplossing kunnen komen. We zien dat er een aantal korte termijn oplossingen dienen te komen en er moet ook een langere termijn oplossing komen. Maar daarvoor, voor die langere termijn, dient er eerst een grondige analyse te komen over het gebruik van de blauwe tram. We willen ervoor zorgen dat er een multifunctionele ruimte komt dat geschikt is voor het Zandvoorts verenigingsleven. Het gebouw De Krocht. Het CDA Zandvoort wenst het gebouw De Krocht niet te verkopen. Zandvoort heeft behoefte aan zo'n locatie en er is geen alternatief voorhanden. Het gebouwde krocht is een laagdrempelig multifunctioneel podium voor kunst en cultuur in Zandvoort. En wat op dit moment nog steeds prima functioneert. De huidige exploitatie en de kosten voor onderhoud van het gebouwde krocht liggen rond de 25.000 euro voor de gemeente. Het CDA Zandvoort vindt dat we niet dezelfde fouten moeten maken als bij de blauwe tram waarbij het verenigingsleven vergeten werd. Het verenigingsleven dient vanaf het begin te betrokken te worden bij de renovatie van het gebouw. Het Zandvoortsmuseum. Het komende jaar moet er ook meer duidelijkheid komen over het Zandvoortsmuseum. Wat gaan we hiermee doen? De fractie van het CDA zou graag willen dat het museum wordt betrokken bij de bezuinigingsoperatie. En dat er wordt nagedacht over een andere opzet van beheer en personeel. Naar onze mening zijn er veel cultuur, cultuurhistorische verenigingen die we kunnen betrekken bij het museum. En wellicht kunnen we deze vrijwilligers het museum beheren zodat het een museum wordt dat leeft. Er dient ook overleg te worden gevoerd over de toekomst van het museum in de gemeenteraad. Waar duidelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden naar voren komen. Er dient afhankelijk van deze mogelijkheden een keuze gemaakt te worden over het verkoop van het gebouw. En het CDA Sandwoord wenst ten aanzien van het bewaren van ons cultureel erfgoed dat er garanties komen voor de toekomst. Toerisme en economie. De toeristische activiteiten die in het kader zijn uitgestippeld van onder andere de structuurvisie zijn voor Zandvoort van groot belang. Ook het Deltaplan Verblijfstoerisme naast de projecten Venster aan Zee en het entreegebied Zandvoort is ontzettend belangrijk om het verblijfstoerisme een impuls te geven. Het CDA ziet voldoende kansen om serieus werk te maken van toeristisch Zandvoort. We hopen dat de retail- en horecavisie in samenspraak met de Zandvoortse ondernemers verder wordt uitgewerkt. Want het is ontzettend belangrijk dat dit volgens het nieuwe participatiebeleid wordt uitgezet om onduidelijkheid te voorkomen. Betrek de ondernemers en de Zandvoorters meer bij de beginfase van het beleid. Dus bij de beleidsvorming. Zodat er meer duidelijkheid en begrip kan ontstaan over verschillende zaken. Dan doen we het meer met elkaar en borg je het beleid in de Zandvoortse samenleving. De brandweer en de VRK. Voor het CDA Zandvoort is het belangrijk dat het college inzet op een lagere bijdrage per inwoner aan de veiligheidsregio Kennemerland. Het uitgangspunt moet zijn dat Zandvoort net zoveel betaalt als de omliggende gemeenten. Op dit moment betalen wij aanzienlijk meer. De verantwoording van de brandweerzorg ligt bij de veiligheidsregio Kennemerland. Dus ook of er een tweede uitdrukpost moet komen. Wij gaan ervan uit dat het college volgend jaar met de veiligheidsregio Kennemerland in gesprek gaat hierover. En met passende oplossingen komen betreffende dit onderwerp. We hopen dat bovenstaande een bijdrage geeft aan de beraadslaging over de begroting 2014. We willen organisatie, het college, onze collega raadsleden alvast bedanken voor hun inzet. En hopen op een constructieve vergadering waarbij het belang van Zandvoort voorop staat. Dank u wel. Dank u wel meneer De Rode. Dan geef ik nu het woord aan de Partij van de Arbeid. Ik denk dat meneer Stammis dat gaat doen. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, dames en heren. Voorzitter, het college presenteert een voor 2014 sluitende begroting. En dat verdient een compliment. Een compliment dat zeker geldt voor alle medewerkers binnen deze organisatie... die keihard hebben gewerkt om dit huzarenstuk voor elkaar te krijgen. Of deze begroting waargemaakt kan worden, is nog maar de vraag. Want zoals we al verwachten is de financiële positie er niet beter op geworden in het afgelopen jaar. Tegenvallende inkomsten, sterk stijgende lasten in de sociale dienstverlening... En een enorme schuldenlast verzwakken de financiële positie van onze gemeente in hoge mate. En dit betekent dat er ook voor de komende jaren slim met het gemeenschapsgeld omgesprongen moet worden. Wat je niet hebt of krijgt, dat kun je niet uitgeven. Zo simpel is het. Helaas leert de crisis ons dat dit lang niet altijd als vanzelfsprekend werd ervaren. En de gevolgen hiervan dwingen ons om na te denken... over de wijze waarop we onze maatschappij voor de toekomst moeten gaan inrichten. En dat is geen eenvoudige opgave. Te meer omdat noodzaak om te komen met oplossingen voor de problemen... waar onze maatschappij mee te kampen heeft... ons dwingt tot het nemen en aanvaarden van impopulaire maatregelen. En dan gebruik ik bewust het woord impopulair... omdat met name de politiek hiervoor bovenmatig gevoelig is... Voorzitter, ik noem het nog maar een keer, voor de Partij van de Arbeid is het vanzelfsprekend dat er alles aan gedaan blijft worden om die mensen te ondersteunen waarvoor het echt te moeilijk is geworden om zelfstandig en volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Maar de hulp en het geld dat we hiervoor beschikbaar hebben... dient dan ook uitsluitend bij die groep terecht te komen... en niet bij mensen die nog wel degelijk mogelijkheden hebben... maar simpelweg een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning... vanuit de gedachte dat zij er recht op hebben. Voorzitter, dit betekent dat er opnieuw... zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden. En dat mensen meer aangesproken gaan worden op zelfstandig functioneren. En ook de politiek zal zich meer moeten bezinnen over de taak die zij hierin heeft. Populisme en cliëntisme lossen hierin niets op. Integendeel, ze zorgen voor een vaak onterechte onrust en een tweedeling in onze samenleving. Voorzitter, net als de andere gemeenten gaat ook zand voort richting transitie van de jeugdzorg in, 2000, of in 2015. Onder andere de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen wordt overgeheveld naar de gemeente. Het verzekerde recht op gezondheidszorg voor kinderen met psychische aandoeningen op basis van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ wordt vervangen door een gemeentelijke jeugdhulpplicht. Eerder was duidelijk wat gezondheidszorg was. Dat werd betaald door de zorgverzekering en daar gelden de gezondheidsgerechtelijke wetten. Deze zaken gelden niet voor de jeugdhulp. Vooral de bemoeienis van de gemeente bij kinderen met een psychiatrische stoornis roept nogal wat verontrusting op. In het bijzonder idee dat de financiële positie van een gemeente... bepalend zou kunnen zijn voor de behandeling... is voor de Partij van de Arbeid de reden om zich zorgen te maken. Graag de reactie van het college hierop. Voorzitter, een goede leefomgeving is een van de belangrijkste voorwaarden... voor een prettig bestaan. En de Partij van de Arbeid is van mening dat Zandvoort... een hele goede leefomgeving heeft. Het onderhoud hiervan staat echter onder druk... En natuurlijk is het goed dat er een beroep wordt gedaan op een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Maar wij vinden wel dat de gemeentelijke taken hier goed in stand gehouden moeten worden. En dan onze linkse hobby, cultuur. Er gebeurt veel op cultureel gebied in Zandvoort. Veel actieve kunstenaars en gelukkig heel veel aandacht voor kunst op de scholen. Minder aandacht is er helaas voor het Zandvoorts Museum. En nog altijd kost dit de gemeente jaarlijks veel geld. Omdat er altijd niet echt duidelijk is, nog, nog altijd niet echt duidelijk is wat er met dit museum moet gebeuren, heeft college, het college de verkoop hiervan als overweging of dekkingsvoorstel op de begroting geplaatst. De Partij van de Arbeid heeft, heeft hier geen goed gevoel bij. Want eigenlijk is dit kleine museum onlosmakelijk met Zandvoort verbonden. En wij vragen ons dan ook af of alle mogelijkheden zijn bekeken om tot een exploitabel museum te komen. Er is een aanbod van het Amsterdams Rijksmuseum om een deel van de aan Zandvoort gerelateerde collectie in ons museum onder te brengen. Dit zou volgens ons zeker een stimulans kunnen zijn voor het museumbezoek. Zeker in het licht van de samenwerking binnen de metropoolregio Amsterdam. Graag uw reactie hierop. Voorzitter, om de liquiditeit van de gemeente weer wat op te vijzelen... wordt voorgesteld om gebouwde krocht in de aanbieding te zetten. Voorzitter, in de informatieraad heb ik aangegeven... dat dit ons een verstandige zaak lijkt. Maar ik heb met nadruk gezegd lijkt. Want de Partij van de Arbeid heeft daar wel aan gekoppeld... dat het gereserveerde geld voor een eventuele vernieuwbouw... dan gebruikt zou moeten worden voor aanpassingen voor de blauwe tram... En het resultaat hiervan moet dan wel een volwaardig onderkomen zijn voor de vele activiteiten van de Zandvoortse verenigingen. Laat één ding duidelijk zijn, voorzitter. Zolang dit niet gewaarborgd kan worden, is er geen sprake van dat de Partij van de Arbeid achter de verkoop van de krocht kan staan. Gebouw de krocht heeft een zeer belangrijke functie binnen onze gemeente. En het debakel met de blauwe tram waardoor er voor een absoluut onvoldoende vervanging van het gemeenschapshuis is gezorgd... heeft grote problemen opgeleverd voor een deel van het Zandvoortse verenigingsleven. En dit mag zich in geen geval herhalen. Dit gemeentebestuur zal daarom volgens ons voorlopig pas op de plaats moeten maken. En pas na uitvoerig en zorgvuldig overleg met alle betrokkenen... tot besluiten over deze locaties over kunnen gaan. Voorzitter, we hebben een prachtige zomer achter de rug. En ik hoop dat dit ook voor Zandvoort en haar ondernemers gunstig heeft uitgepakt. Er worden vele activiteiten ontplooit om onze badplaats zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de bewoners en voor de bezoekers. Ondernemers en heel veel vrijwilligers hebben weer flink de handen ineengeslagen en uit de mouwen gestoken om de zomer tot een feest te maken. Ook het Zandvoortse VVV-team verdient weer alle lof voor haar promotie van onze badplaats. De Partij van de Arbeid is een groot voorstander van samenwerking met omliggende gemeenten om de metropoolregio Amsterdam goed op de kaart te zetten. En we juichen het toe dat er flink aangewerkt wordt om Zandvoort een nog prominentere plaats in dit gebied te laten innemen. Ook de stedelijke vernieuwing is hier dan hierin een belangrijke factor, voorzitter. De plannen met de entree van Zandvoort, een venster aan zee, kunnen voor de aantrekkelijkheid van onze badplaats van grote betekenis zijn... Zoals in het verleden echter al meer dan eens is gebleken, vallen of staan deze ingrijpende projecten met de acceptatie van de Zandvoortse burgers. Goede communicatie hierover is en blijft daarom van groot belang. Dat geldt overigens ook voor de plannen die er zijn met intergemeentelijke samenwerking. De vele taken die gemeenten naar zich toe hebben gehaald, leiden ertoe dat samenwerking noodzakelijk is geworden. En op welke wijze dit nu precies moet gebeuren, is nog altijd onduidelijk. Samenwerking met Haarlem wordt gezocht, maar heeft nog niet veel concreets opgeleverd. En aangezien ook de gemeente Haarlem in zeer zwaar weer verkeert... vragen wij ons af of de samenwerking die Zandvoort voor ogen heeft wel haalbaar is. Graag een reactie van het college. Ook de samenwerking met de Zandvoortse burger wordt meer gezocht in het kader van participatie. Voorzitter, enkele boze tongen beweren dat de Partij van de Arbeid tegen participatie zou zijn. En dit is natuurlijk je reinste flauwekul. Natuurlijk is het belangrijk om burgers te betrekken bij beleidsvoornemers die hen raken. Maar wij zijn echter ook niet blind voor de valkuilen die onbedoeld gegraven kunnen worden bij het toepassen van participatie. Er zal zeer zorgvuldig te werk gegaan moeten worden bij de keuze van participanten en de onderwerpen die aangeboden worden voor dit proces. Democratie is een groot goed en dient ervoor om de burger volledig tot zijn recht te laten komen bij het nemen van overheidsbesluiten. Participatie zal er echter zelden toe leiden dat elke participant zijn of haar zin krijgt. Dit zal er ook altijd toe leiden dat er mensen zijn die blijven roepen dat zij zich niet gehoord voelen. En op zo'n moment, voorzitter, is het belangrijk dat een gemeentebestuur haar verantwoordelijkheden neemt. Eindeloos palaveren met alle inwoners verhoogt vast het draagvlak, maar zeker niet de slagkracht. Voorzitter, over een paar maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En wat de uitslag ook zal zijn... het wordt belangrijker dan ooit dat partijen echt gaan samenwerken... voor het belang van de Zandvoortse bevolking... en zich niet laten leiden door de waan van de dag. De eerder genoemde transitie zal veel meer verantwoordelijkheden leggen... bij de bestuurders van deze gemeente. Controlerende taken van de gemeenteraad worden belangrijker dan ooit... Het persoonlijk welzijn van vele burgers komt vanaf januari 2015 in handen van de gemeentebesturen, die zich voor een groot deel op dat moment nog aan het inwerken zijn. Dat zijn belangen, voorzitter, die je niet zomaar even kunt parkeren. Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Stammers. Dan geef ik nu het woord aan Gemeentebelangen Zandvoort, meneer Demmers. Goedenavond, collega-bestuurders, de publieke tribune en luisteraars. Allereerst een compliment voor het ambtelijk apparaat... dat in deze uh, moeilijke tijden toch uh, een begroting voor elkaar heeft uh, gekregen. Ik wil graag beginnen met de voorspelbaarheid van het openbaar bestuur. Zoals wij vorig jaar al memoreerden... is de voorspelbaarheid van het openbaar bestuur onder de maat... Diverse hoofdpijndossiers zijn niet opgelost. Zoals het bedrijventerrein Nieuw-Noord... de gang van zaken rond het park, het parkeerbeleid... en diverse andere geschillen, met name de blauwe tram. Mede door het feit dat diverse voorschriften... in onze ogen achterhaald zijn... of omdat procedures eenvoudig verkeerd ingezet worden... zeker waar het gaat om burgerbetrokkenheid... En participatie. Dat brengt ons op de financiële positie. Om de ambities waar te maken... dient de gemeente een financieel gezonde positie te hebben. Ook vorig jaar hebben wij als ongeloof geuit... dat dit in 2014 opgelost zou zijn. Wij leven nu van de reserves. De schulden zijn te hoog en de liquiditeitspositie is slecht. Op 21 juni 2012 hebben wij diverse vragen gesteld... met betrekking tot de financiële situatie. De antwoorden van het college waren niet geruststellend. Onze vrees is bewaarheid geworden... met de aantekening dat het financiële perspectief... nu geheel onduidelijk is... gezien de stroom van tegenvallers... een onzekere meevaller... en een veel te positieve inschatting van de omgeving, van de omvang en de kwaliteit van stille reserves. Adviezen en aanbevelingen van met name de rekenkamer... worden niet of slechts gedeeltelijk opgevolgd. Het rapport benutten en doorwerken bijvoorbeeld. Het is volgens GBZ van groot belang... dat deze rapporten in de Raad worden behandeld... en in besluitvorming uitmonden middels opdrachten aan het college... Met name de redengeving omtrent subsidies, vragen aandacht... en de gang van zaken en besluitvorming in het sociale domein. Met in het achterhoofd dat vooral de juridische controle... Eh, wat, wat blijkt uit het rekenkamerrapport sterke verbetering vatbaar is. Het verbaasde ons dan ook dat nieuwe maatregelen van het college door de commissie bezwaarschriften op 10 juli jongsleden van tafel zijn geveegd. En dat brengt ons op de decentralisaties. De eerste decentralisatie, wet, werk en bijstand, is ons niet goed bevallen... gezien het daarovergaande rekenkamerrapport. Deze wet gaat op in de participatiewet, evenals de WSW en de Wa jong. Tevens wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg... En dat gedeelte van de AWBZ wat persoonlijke verzorging en begeleiding betreft. De decentralisatie die er nog aankomt, dat is de kleur van Zwarte Piet. Voorwaar een hele moeilijke. Een tegenovergestelde beweging, regionaal, wordt gemaakt via de regionale uitvoeringsdienst. Dat behelst vergunning, verlening, toezicht, handhaving en milieu. Dit verdwijnt bij de gemeente en geeft afstemmings- en coördinatieproblemen. De sociale taken komen bij de gemeente waar minder geld tegenover staat. Gezien de matig positieve bevindingen van het laatste bestuurskrachtrapport kunnen wij dit als Zandvoort ons inziens niet aan. Een min of meer intensieve samenwerking is onontkoombaar. GBZ streeft ernaar om zoveel mogelijk autonomie en zelfstandigheid te behouden. En dat brengt ons op de kernbeleidstakendiscussie. Ondanks veel aandringen heeft het college per brief laten weten... op 12 september 2012 hier niet aan te beginnen. En dit door te schuiven naar een nieuwe raad in 2014. Nu het schetsen van de samenwerkingsverband urgent is... wreekt het ontbreken van de resultaten van deze discussie op twee fronten. Zowel in het kader van de bezuinigingen als de mogelijke beleids- en taakvelden... die onderwerp van samenwerking zouden kunnen zijn... GBZ heeft naar ideeën en plannen gevraagd. Het antwoord was, twee derde gaan we bezuinigen op de organisatie en taken... en een derde lastenverhoging voor de burger. Dit is naar onze mening veel te kort door de bocht. En lijkt niet, lijkt niet op een vooruitziend bestuur. De kennentakendiscussie gaat over de wat-vraag... en nu wij samenwerkingsovereenkomsten moeten aangaan... lijkt het ons het meest verstandige om eerst de hoe-vraag te beantwoorden. Middels een beleidstakendiscussie die moet uitstuitsel geven wat bij de schaal en de identiteit absoluut in Zandvoort hoort en wat eventueel uitbesteed kan worden. Hierbij aantekenend dat de krocht en het museum bij Zandvoort horen en dat wij daar enigszins de regie over moeten blijven voeren. Daarna moet de gemeenteraad in staat gesteld worden om periodiek de en van uitvoering en de maatschappelijke effecten te beoordelen. En de realisatiegraad van de daarmee samenhangende beleidsdoelen. De beoordeling hangt af van de informatie aan de raadsleden. En manier waarop? Door meerdere raadsleden is de afgelopen periode en die periode daarvoor gevraagd om meer afspraken en structuur in de informatievoorziening. Daartoe heeft GBZ een voorstel gedaan. Echter de fractievoorzitters van de coalitiepartijen vonden dat op dat moment niet nodig. Binnen de huidige coalitie, VVD, CDA, Partij voor de Arbeid, is een tweede coalitie, die van de VVD en de Partij voor de Arbeid. Die tweede coalitie schrijft in hun verkiezingsprogramma... u heeft het ook net gehoord van de meneer van de vorige spreker... dat burgerbetrokkenheid en participatie prioriteit nummer één heeft. De PvdA heeft dat bene in het verkiezingsprogramma staan. In onze ogen is daar niets van terechtgekomen. De werkelijke bestuurshouding is... wij hebben 50 plus 1, dus wij maken de dienst uit. Dat is een idee... Maar goed, wij vinden dat werkt in Egypte niet best, maar dat werkt hier ook niet. GBZ heeft de prioriteit van die coalitie ingevuld middels de participatienota en verordening. Een jaar na indiening kwam dit pas op de agenda. Bestuurskracht is ook, als je de meerderheid hebt, constructiviteit van de oppositie meenemen. Wat ook nog eens een keer in het coalitieakkoord staat. Helaas heeft het CDA geen dam kunnen opwerpen tegen deze bestuurshouding uit het jaar Kruik. Wat ons opvalt is de regelmatige portefeuillewisseling. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Diverse antwoorden uit diverse monden zijn nu deel. Hoezo eenheid van bestuur? Over hoe een gemeente te besturen is geen eenduidige visie binnen het college ons inziens. Binnen de grootste fractie, de VVD, is altijd oneenigheid over van alles en nog wat... Zo'n politieke attitude, eerst het ego, dan het partijbelang. En als we tijd over hebben, dan hebben we het nog over het algemeen belang. Nou, die schrik er zelf van. Maar meneer Kramer, dank u wel voor de opmerking. Um, wat ons dan brengt. Hoe we nou die parel aan -zee ambitie hoe we die waar gaan maken. Op zo'n manier gaat dat dus niet lukken. Met wie u ook samenwerkt of met wie u ook samen gaat. Wat ons ook brengt op het volgende. En dat is de marktwerking. Zeker ook door de VVD gepropageerd. Marktwerking is een argument voor van alles en nog wat. Zoals het de bestuurder uitkomt. Desastreus vinden wij de doorgeschoten laissez-faire filosofie. En dat kost ons land nu al 1 miljard euro per jaar aan toezichthouders. En dan nemen die graaiende banken, de VIRA en de woningcorporaties nog niet eens mee. Dat door mevrouw Jorisma van de VVD en mevrouw Netelbos van de Partij van de Arbeid. Door de, ons door de strootgeduwde marktwerking... kan onze vriendin Nelly Kroes in Brussel niet oplossen. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Temmers. Ik geef nu het woord aan meneer Bawits van de fractie van GroenLinks. Uh, voorzitter, vindt u het, voorzitter, vindt u het erg als ik na deze donder speech van meneer Devers blijf zitten? En het vanaf hier doen, vanaf onze gewone plek? met de nadruk op de Ik, ik heb u net in het keuzemodel meegenomen en ik respecteer uw keuze meneer Buiwits. Nou, graag. We voelen ons prettig op deze plek. Prima. Uh, onze algemene beschouwing begint met uh, de vraag, staat in de uitverkoop? Het tafelzilver van de gemeente Zandvoort staat inmiddels al in de etalage, is ons gevoel. Want de financiële huishouding is nog steeds niet op orde. Dus moet de raad gaan beslissen. Maar GroenLinks gaat in ieder geval niet akkoord met een uitverkoop van Zandvoort. De vraag is, hebben inwoners van Zandvoort wel een keus? Kunnen partijen die de macht hebben, zoals VVD en PvdA, het dorp zomaar in de uitverkoop doen? Maar is dit wel nodig? GroenLinks denkt van niet we gaan even terug in de tijd in 2011 waarschuwt GroenLinks dat de financiële weerstand erg magertjes wordt <truimertijd> coalitiepartijen PvdA en CDA nemen onder leiding van de VVD halve maatregelen naar ons gevoel en sociaal stand doet enthousiast mee in 2012 waarschuwt GroenLinks dat het echt tijd is voor harde maatregelen Wederom nemen de coalitiepartijen geen effectieve beslissingen. Het CDA wordt al iets kritischer. Maar Sociaal Zandvoort volgt zijn liberale baas. Ook in 2013 is de financiële huishouding van Zandvoort... na drie jaar nog steeds niet op orde. VVD en PvdA zetten naar ons gevoel... de Zandvoortse zelfstandigheid op het spel. En Sociaal Zandvoort is inmiddels al uit de coalitie gestapt. Dat wou ik CDA, zeggen. Traditioneel, het CDA, traditioneel de hoeder van de Zandvoortse financiën... krapt zich terecht eens flink achter de oren. We gaan naar 2014. En de financiële risicoreserve, het weerstandsvermogen, is dramatisch laag. Om dit te camoufleren worden boekhoudregels anders vertaald, denken wij. Men zet de mooiste gebouwen van Zandvoort alvast als stille reserves in de etalage... Want als de gemeente niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen... ...volgt de Zandvoortse uitverkoop vanzelf. De oplossing van de coalitiepartijen heet onbenuste belastingcapaciteit. Dat lijkt voor ons op ambtelijke taal. Voor de mogelijke verhoging van de OZB in de komende jaren. Bereid er maar vast voor. Misschien komt de landelijke politiek nu ook in Zandvoort belastinggeld ophalen. Wordt er niet bezuinigd bij de gemeente zelf? Een beetje maar vooral op inwoners. Op onderhoud en groen en op service en voorzieningen... die voor alle inwoners merkbaar zijn. Vooral voor ouderen en andere kwetsbare groepen op minimumniveau. Tegelijkertijd gaan de miljoenen uitgaven aan statussymbolen stug door. Op dure promotiecampagnes wordt nauwelijks bezuinigd... maar ons visitekaartje, het dorp en de woonwijken... vertonen achterstallig onderhoud en steeds minder groen... Gelukkig zorgen ondernemers dat het strand, ons andere visitekaartje, wel goed voor de dag komt. En dat wil GroenLinks graag ondersteunen. In combinatie met beter onderhoud, meer groen, duurzaamheid en een toeristisch product waar ook bewoners van profiteren. Is GroenLinks dan de enige met kritiek? Wel nee. De onafhankelijke Zandvoortse rekenkamer waarschuwde lang geleden met woorden als veelvuldig onzorgvuldig en, ik zeg het letterlijk, tunnelvisie. Raken conclusies die wat ons betreft keihard inzicht geven... in organisatorische zwakheden. In 2014 wil het bestuur bezuinigen op diezelfde rekenkamer... en steek daarmee, wat ons betreft, de kop in het zand. GroenLinks komt daarom met een voorstel om het goede werk... van die rekenkamer in stand te blijven houden. Wat we tenslotte willen, orde op zaken... ...in onze Zandvoortse gemeente. Voor nu en in de toekomst. Dank u. Dank u wel, meneer Babits. Dan is het woord aan Democraten 66, minister Zandbergen. Dames en heren, voorzitter, leden van de Raad... D66 heeft haar kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen klaar. Gerard Kuipers, hij is niet de dorpsomroeper, is de lijsttrekker. Gerard en zijn vrouw hebben in februari van dit jaar een zoon gekregen. Valentijn heet hij. Op het moment dat Valentijn op de wereld kwam... zal hij zich niet gerealiseerd hebben... Dat hij in Zandvoort woont en ook zal hij er niet wakker van gelegen hebben. dat hij op dat moment al een schuld heeft van pakweg 3000 euro. Want dat is het bedrag dat je als Zandvoorter als rugzakje meekrijgt. En hoe komt dat dan? zal hij zich later afvragen. Dat komt omdat er in Zandvoort te veel wordt uitgegeven.